7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de zaak van de dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... heeft justitie een tweede verdachte. Die heeft vastgezeten, maar is nu weer vrij. Hij heeft niet direct met de schietpartij van begin april te maken... maar wat hij wel precies zou hebben gedaan... willen bronnen bij justitie niet tegen de NOS zeggen. Maandag wordt meer duidelijk dan verschijnen twee rapporten over de schietpartij in Alphen... Bij de schietpartij schoot de 24-jarige Tristan van der Vlis zes mensen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. Nederland heeft Zuid-Soedan direct na de onafhankelijkheidsverklaring erkend als zelfstandig staat. Premier Rutte heeft president Kier veel succes gewenst. Hij hoopt op voortzetting van de samenwerking. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken hoopt dat Zuid-Soedan zich vreedzaam en democratisch verder zal ontwikkelen.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 Goedenavond. Wat zegt het menu van Antoinette Herzenberg over hoe zij denkt? Dat horen we vanuit haar eigen keuken in een reportage. Weten BN'ers wel hoe wij allemaal over ze denken? Of halen ze zich van alles in het hoofd? Kindervragen beantwoorden, dat is vaak nog lastiger dan je denkt. En de leukste, opmerkelijkste fragmenten van Radio 1 in een knallende compilatie. Dit is het Radiolab. Pittig presenteert ze wekelijks pep talk bij BNR Nieuwsradio... waar ze met luisteraars discussieert over de politiemissie naar Kunduz. Of over de vraag of rokers gelijk moeten gesteld aan uh, drugsverslaafden. En dat het toch van de gekke is dat we ons eigen pensioen niet mogen regelen. Frederik de Jong, radiopresentator in hart en nieren... is vandaag mijn gast en luistert en oordeelt mee over de inzendingen van vanavond. Naast pep talk presenteert Frederik al een jaar of tien het programma Mediazaken. Deed ze langere interviews voor tv-zender Het Gesprek... en heeft ze zowel nieuws- als meer lifestyle-achtige... Programma's gepresenteerd. Welkom, Frederik. Dankjewel. Wat presenteer jij het liefst? Live radio. Live is toch het mooist. Want dat programma wat je noemt Mediazaken, dat klonk wel heel imposant tien ja. jaar. Ik zit al tien jaar bij BNR, bijna tien jaar. Uh, Mediazaken doe ik geloof ik vier jaar of zo, dus best lang, inderdaad. Uh, dat is al sinds een tijdje niet meer live. Uh, hey. Waardoor je het wel heel mooi kunt maken. Polijsten, dingen eruit knippen, manipuleren, dat is ook heel leuk. Maar live radio met het onverwachte, dat is toch het allermooiste. Ben je minder scherp als het niet live is? Nee, dat niet. Nee? Nee, want uh, ik noem dit dan semi-live, of zo heet dat dan in onze vaktermen, toch? Dus, nee, ik dat kan niet... Dat wil zeggen dat het wordt opgenomen, maar dat je het net doet... terwijl je het aan het doen ik bent. Ik probeer er ook helemaal niks uit te knippen, maar soms is het iets te lang... en soms zegt iemand heel veel eeuw... Uh, en dan is het best fijn dat het niet live was... en dat je al die utjes eruit kunt knippen. Maar ja. minder scherp zijn, nee, dat kan eigenlijk niet. Nee, dat kun je niet voorloven. Nee. nee. En uh, even over naar de inhoud kijken. Uh, wat, wat heeft dan je voorkeur? Het keiharde nieuws of het wat langere gesprek? Uh... Ik heb niet echt een voorkeur. De combinatie vind ik mooi. Maar wat ik nu met Pep Talk doe, het discussieprogramma... is, is eigenlijk een combinatie. Want het begint soms behoorlijk kort door de bocht... met een stelling waarvan de bellers ook zeggen... nou, ja. dat is wel heel ongenuanceerd. Nou, dan is het dus geslaagd, want dan wordt er gebeld. Ja, dan krijg je reacties. Ja, maar soms zit er dan wel een iets langer gesprek bij. Uh, maar dan heb ik het niet over een gesprek van half uur. Uh, wat ik erg leuk zou vinden. Maar dat is op BNR niet vaak aan de orde. Nee, maar eigenlijk nergens meer, hè? Op Radio 1 wel, dacht ik. Ja, nou, ze zijn er wel, maar het, is, het, het moet allemaal wel een beetje snel. Toch? Ja, we hebben een, een kortere aandachtspannen Ja, ja, dat is ook wel de kracht van BNR. Ja. Die snelheid. Ja, ik ja. denk het wel. Dat is een commerciële zender. Luister je veel naar Radio 1? Ja, nou ja, wat is veel? Maar ik luister zeker naar, zoals jij net zei, de vijand. <laughs> concurrent. Hè? Ik, ja je dat gewoon ik zei... concurrent noemen? Ja, ik noem vijand het concurrent. vijand is inderdaad wat onaardig. Ja, en uh, best een leuke vijand. Uh, ik, <laughs> ja. Zeker luister ik. Ja. Wat mis je bij uh, op Radio 1? Wat zou er nou. He, we gaan deze avond nieuwe programma's horen in het Radiolab. Wat, zou er nou, wat, wat ontbreekt er op die zender, wat jou betreft? Nou, ik ken natuurlijk niet het hele Zendschema uit mijn hoofd. Um, wat ik overdag mis. Uh, is um, het, het, het inbreken van onverwachts nieuws. Het valt mij altijd op bij Radio 1. Uh, wat je hoort is altijd goed doortimmerd. Mensen weten echt waar ze het over hebben. Mm -hmm. um, maar het, het onverwachte snelle nieuws laat nog wel eens op zich wachten. Dus dat mis ik, maar dat gaan we hier volgens mij niet horen. Want hier gaan we volgens mij, ik heb geen idee hoor... maar luisteren naar hele creatieve ja, producties. Dat is de bedoeling, ja, ja. En iets wat je gewoon niet zo, niet zo snel zal horen misschien... maar wat wel kan passen. Um, ja, en nu mag ik zeggen wat ik dan nu ja. mis. Waar heb je behoefte aan? Waar heb ik behoefte aan? Uh, echte radio, dus veel geluid erin. Niet, niet alleen maar praten. Dat, is misschien, uh, ja, dat hoor ik ook veel op Radio 1. Ook op BNR overigens. En maar praten, en maar praten, en maar praten. Terwijl radio zo'n mooi medium is om ja. ook geluid te laten horen. Wat is goed gemaakt radio eigenlijk? Kun je dat, kun je dat definiëren of is dat eigenlijk onmogelijk? Nou, um, ja, heel simpel. Het moet fijn zijn om naar te luisteren. Dus ja. in ieder geval met een prettige stem, mm -hmm. met uh, mooi geluid uh, en hele beeldende taal. Ja. Dus niet te veel recht toe, recht aan. Wel bij het harde nieuws natuurlijk. Maar zodra je iets creatievers maakt, is volgens mij het mooie dat je met taal heel veel kunt doen... En dan is het mooi. Ik begrijp dat hier de webcam aan staat. Ik ben er dus veel ja. op tegen. Dat doen we ook bij BNR. Totaal idioot. Ja, vind je dat ongeveer? Ja, dit is, toch, dit is juist radio. Ah, ja, ik begrijp Mysterie. nooit waarom mensen via internet naar een radioprogramma gaan zitten kijken. Luisteren snap ik dan wel natuurlijk. Nou, dat, kijkers, dat gebeurt ja. geloof ik wel. Mag ik al zwaaien? Waar, waar ja, is zwaar, de camera? Maar. Ja, maar dat vind ik... Nee, want de kracht van radio is juist dat mysterie. Ja, suggestie. Ja, wie ja. zit erachter? Wie ja. is dat? Ja, Nou, gaan we eens even uh, proberen over deze twee uur. Want de hele maand uh, jullie staan op zaterdag twee uur lang... nieuwe verse programma ideeën Centraal. Ruim dertig plannen kwamen er binnen... waarvan er twaalf door de eerste selectie heen kwamen. En uit die twaalf komt uiteindelijk de winnaar van Radiolab 2011 tevoorschijn. En u thuis bepaalt mee wie dat gaat worden. Want naast een vakjury... Kies het publiek het best uitgevoerde radioplan. Iets waarvan u denkt, dat zou ik iedere week wel op Radio 1 willen horen. Ga naar de website radiolab.nl en schrijf u in als panelit. U kunt ons natuurlijk ook mailen radiolabradio 1nl Dit is tot negen uur het Radiolab. Het karl van de Zwart. Uit de koker van BNN komt een programma bedacht en gemaakt door Simone Wijnands. Je bent wat je eet. is een portret van een bekende Nederlander aan de hand van zijn of haar eten. Het Radiolab INN. Je bent wat je eet. Met Simone Wijnands. Je bent wat je eet. In de oertijd werd er gejaagd en was je al snel blij als je een vette vis aan je speer kon rijgen of een dik zwijntje kon vangen om met de hele familie op te eten. Je kon weer overleven. Nu leven we in een tijd waarin er een overvloed is aan alles op voedselgebied. Wil jij nu petap met zwarma, dan kan dat. Jij bepaalt. Daarom zegt wat je eet veel meer over je dan vroeger. In dit programma leer je de gast kennen aan de hand van zijn eten. En de beste plek om dat te doen is natuurlijk in de keuken. Ik ben vanavond in de keuken van Antoinette Herzenberg. Natuurlijk bekend van de televisieprogramma's Radar en opgelicht van het Ros. En daarnaast overtuigd vegetariër, net als haar familie, haar man Nico en haar drie jonge kinderen. Je bent wat je eet. Welkom in je eigen keuken. Dankjewel. <laughs> Het is een gezellige knussenkeuken, zie ik. Uh, het is niet heel groot vergeleken bij je, je huis. en Je hebt best een, ja. een lekker ruim ja. huis. Ja, nee, klopt. Nee, ja, het is ook geen kleine keuken. Het is echt een gezinskeuken. Hè? Het is ook niet uh, design voor het design, zeg maar. Maar het is een beetje een ongeorganiseerde bende... <lacht> waar, gewoon, waar je kan zien dat er in geleefd en in gekookt wordt. Ja, ja, ja. en heb je ook al boodschappen in huis gehaald voor deze week? Ja. Ja, ik heb hier naast ook nog een keldertje. Dus er is ook uh, vrij veel uh, groente. En eigenlijk bewaren we daarom dat het wat koeler is. En uiteraard in de vriezer uh, ligt ook wel het een en ander. Um, ja, het hangt een beetje vanaf. Meestal doe ik twee, drie keer boodschap in de week. Uh, haal ik wat groente en fruit uh, op het laatste moment en brood. En voor de rest... Uh, en waar ga je dan naar naartoe? Ja, hier in de omgeving um, uh, van alles. We hebben hier een uh, uh, kleine spar. Uh, dit heet nu Attent, geloof ik. In het dorp, uh, waar ik regelmatig uh, verse uh, waren haal. Die hebben op dit moment ook een vrieskist van de vegetarische slagen staan. Dat is ideaal voor ons. Uh, ja, verder wil ik als in Nunspeet... we hebben daar ook nog een gepensioneerde groenteboer... waar we speciaal groenten bestellen... die hij rechtstreeks uit de polder haalt. Het, Nico heeft een warme relatie met uh, Jan de Groenteman. <laughs> dus die haalt daar echt enorme kisten asperges weg... en zo in het uh, juiste seizoen. Dus net weer voorbij. Dus ja, uh, van alles. We, we, we kijken, en, uh, maar ook wel grote supermarkt natuurlijk. Ja, ja, maar niet heel veel speciaal winkeltjes of natuurwinkels en zo. Dat heb je niet. Dat heb je era... niet. Nee, dat nee. heb je niet. Dus uh, wat dat betreft kom je er hier een klein beetje bekaart af. Maar gelukkig kan je ook bij supermarkten als Lidl en Albert Heijn... steeds meer biologische producten vinden en uh, goede versproducten. Dus we uh, redden ons wel. Nou, je hebt alles aan in huis. Mag ik even in je, in je kastjes loeren? Wat heb je dan al zo al uh, staan? Ja, ja, wat heb ik staan. Uh, alles wat je gebruikt. De, de, de, deze merganenbeschuiten bijvoorbeeld, die koop ik ook bij de spar. Uh, en die zijn echt uh, heel erg lekker. Die worden door een boertje in Garderen gemaakt, geloof ik. Het is echt 2,50 voor een pak. Dus het is niet heel goedkoop, maar ze zijn zo lekker... dat iedereen die, die ze eenmaal geproefd heeft, die blijft ze kopen... Het een beetje een rommelige kast, ja, Het is toch? een beetje een rommelige ja. kast, dat zei ik. Er ja. zit niet, niet echt een nee, sy systeem in. Ja, er zit <laughs> wel een systeem oh. in, maar dat is niet duidelijk nee. voor uh, iemand die er voor het eerst in kijkt. Wat ja. zijn nou typische dingen die, die jij specifiek altijd in huis moet hebben... die je altijd hier hebt staan, no matter what? Ja, je hebt natuurlijk altijd de basisdingen als olijfolie en zo. Maar wat ik tegenwoordig heel erg um, vaak gebruik... zal ik je eens even laten proeven. Dat is een 100% plantaardige koolzaadolie, culinaire koolzaadolie... Met een smaak. Dat is echt ongelooflijk. Nou, ik een stukje brood erbij, dan kan je het proeven. Nou, proef maar. Gewoon met brood. Gewoon met brood. Het smaakt een beetje naar boter. Ja, het smaakt ja. naar boter. Ja. Het smaakt echt naar roomboter. Nou. 100% plantaardig. Als je dit over je asperges schiet met ei... heb je gewoon een roombotersaus, maar dan helemaal plantaardig. Het Lekker? smaakt echt ja. als een goede roomboter. <laughs> nou. Ja, maar fantastisch product... Tegenwoordig... Dus dat is je nieuwe uh, ding. Hier... Doorheen. Ja, ga echt niet eens doorheen hier zo. Ja. Heerlijk vind ik dat. Dus dat vind ik belangrijk. Wat ik ook heerlijk vind. Mijn vriezer met vegetarische producten je vrij veel met een vriezer. Omdat je het gewoon wat langer wil kunnen bewaren. Dan ga ja, ik je dit even laten proeven. Dat heb ik ook altijd in huis. Ja, hapje. ja een beetje. Kip, tonijn. Tonijn. Ja, ja. Smaak naar tonijn. Ja. Het uh, is vegetarisch tonijn. Er komt geen vis aan te pas? Je bent natuurlijk een heel erg bekend gezicht. Als je daar dan bent, heb je daar nou ook nog last van? Moet je nou gedragen je anders als je boodschappen doet of merk je dat? Nee, eigenlijk? inmiddels niet meer. Kijk, de supermarkten waar ik kom, daar kom ik natuurlijk als vaste klant al nou, 15 jaar zo ongeveer. En het grappige hier in het dorp is: iedereen kent iedereen. Dus iedereen kent mij van de buis, maar ik ken ook iedereen... want ik weet precies waar ze wonen, wie hun kinderen zijn. En dus iedereen staat hier bij de Sparre Vierhout altijd te kwekken met elkaar. <laughs> weet je, om het laatste nieuws door te geven. En Je moet ook geen haast hebben, ook al staan er maar twee mensen in de rij. Het kan toch even goed de hele tijd duren. Maar dat is ook wel weer de geneugde van in een dorp wonen... en ergens vaste klant zijn. En dat zie ik ook bij de supermarkten waar ik regelmatig kom. Dat het... Uh... Nee, niet speciaal. Ik merk je niet wel dat, extra dat als snel, ik. Ik snel in al aan de supermarkt nee, Ik merk wel hooguit dat ze nog net iets meer hun best voor mij doen. Als ik vraag naar een speciale kaas of zo. Dat ze zorgen dat het er is en dat ze dat leuk vinden. Weet je, dat, dat merk je een mm -hmm. beetje, maar meer niet. Je bent wat je eet. Dit programma uh, draait ook echt om eten die wat typerend is voor jou. Wat is het gerecht waarvan mensen echt zeggen: nou dat is echt typisch, Antoinette? Nou, uh, een, een gerecht wat typisch vernet is, want het is niet één, dat is het, als het snel is. Dat het echt jouw specialiteit het is. echt hè? mijn specialiteit Het moet binnen een half uur moet het op tafel staan. Want als ik om zes uur thuis kom van mijn werk, dan die die klappen de kinderen dan al van de honger. Dus als het half zeven niet op tafel staat, dan beginnen ze te snacken en dan eten ze niks meer. Dus het moet binnen een half uur op tafel staan. Het moet lekker zijn, het moet gezond zijn. En het moet toch hartig zijn. Dus ik heb echt een pest aan vegetarisch eten dat niet hartig is. Want als je alleen maar het vlees weglaat en alleen maar aardappelen en groenten gaat eten... of groenten en rijst, dan word je na twee of drie weken wel heel erg flauw van. Mm -hmm. Dus er moet pit in zitten. En uh, wat ik ook belangrijk vind, is dat het hele gezin het lekker vindt. En de kinderen en de ouderen. En, uh, dus niet zo hartig dat de kinderen het niet meer eten. Het moet een goede balans hebben. En dat, dat is het gerecht wat je nu gaat maken? Of ja. waar je nu mee ja. bezig bent zelfs? Ja, en, nou, dan ik, dan. ja, ik heb al wat uh, uien gesneden. Maar ik ga uh, uh, even beginnen met uh, wat voorbereiden. We gaan uh, uh, bloemkool maken. En het, het maken van die bloemkool dat kost ongeveer net zoveel tijd... als dat je bloemkool met aardappelen en uh, een stukje vlees uh, zou maken. Maar dit wordt uh, bloemkool met rijst. En dan in een saus van kerry uh, met kokos een tomaat, een beetje Indiaas effect, en dan strooien we op het laatst strooien we er uh, uh, cashewnotjes overheen. Oké, okay, nou dat, dat staat me wel aan, maar ik vind het wel heel grappig. Ik maak de programma's één keer hè, voor ja. Radio Lab. en dat dan uitgerekend echt uh, het gerecht is wat typerend is voor jou, dat dat dan iets is met bloemkool. Dat vind, vind ik wel echt. Want jij houdt niet van bloemkool. Het is echt één groente waar, ja, waar ik echt, echt Echt niet van houden. Ik zou misschien bijna het woord haat uh, willen gebruiken. En dat is bloemkool. En dat is bloemkool. En broccoli dan. <laughs> Heet je wel broccoli? Broccoli wel, ja. Ik vervang heel vaak dingen dan uh, gerechten met, uh, met bloemkool er, voor bloemkool. Dat brokken. je wel... Ja, het oh, is zeker. toch heel erg familie van elkaar, zou je denken. Ja, maar, maar ik ja. vind het toch heel anders uh, smaak. Ik hoop dat je dit dan wel ja, lust. Nee, als je het ik... niet lust, moet je het gewoon eerlijk zeggen. hoor. Maar ik, ik moet zeggen, ik maak dit gericht vaak. Want ik, uh, je kunt het ook in grote hoeveelheden maken. Dus als een man komt eten, kan je er gewoon een enorme pan van maken. En dan gooi je er geen uh, één bloemkool in, maar dan gooi je er drie in of zo. En uh, dat bijna altijd iedereen het lust. En dat lekker vindt en uh, zijn bordje erbij opeet. Dus, uh, Hoe lang uh, maak je het dan? Ik ken dit denk ik al wel nou, 20, 25 jaar dit gericht. Ja, en zo lang maak ik het ook al. Dat geeft ook vaak wel weer of een gerecht goed is of niet. Hoe ben je eraan gekomen dan? Het is een verwerking van een recept... wat ik geloof ik ergens een keer op een receptenkalender vond of zo. Maar dat was met kip. En ik heb wat dingen vervangen... en onder andere die cashewnoten toegevoegd. En uh, daar is het denk ik alleen maar lekkerder van geworden. En wat is het dan in de smaak wat jou echt hier aanspreekt? Nou, ik vind het leuk... Als uh, gerechten meerdere smaken hebben. Dus zowel hartig als een beetje zoet. En dat je verschillende tonen van smaak in een gerecht hebt. Dus dat het niet alleen maar scherp is. Of alleen maar zoet. Of alleen maar... maar dat het een mix is van uh, smaken. Waarin je de verschillende dingen nog uh, terug kunt halen. Maar het is niet echt iets wat je, uh, wat je alleen eet. Nee, daar is het denk ik, En uh, je eentje eten moet je eigenlijk helemaal niet doen. Hè? Je moet eigenlijk altijd met iemand eten. <laughs> en je kan het wel doen, want als je dan gewoon een hoeveelheid maakt en je vriest de andere helft in uh, van de saus die je maakt. Dan maak je er gewoon uh, verse um, basmati bij later en dan kan je het alsnog weten. Geen ja. probleem, dus kan wel. Maar je bent toch wel iemand met een, een drukke baan, uh, veel onderweg, veel in de studio, in Hilversum. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd even, mak even makkelijk te combineren is dan met, met gezond eten. Ja, maar de, de, de, op de een of andere manier is dat niet, niet eens een overweging om niet gezond te eten. De, uh, er wordt gewoon vers gekookt hier elke avond. De keren dat wij uh, zeg maar voor noten een keer een frietje halen, nou, dan is er echt wat aan de hand. Dan is, het, <lacht> dan is het dus echt praktisch niet op te lossen. want het is verder ook niet iets waar we elke avond over nadenken. Zullen we dat doen of zullen we dat niet doen? Er wordt gewoon hier vers gekocht. En als ik het niet doe, dan doet Nico het. En, uh, en als Nico het niet doet, dan doet mijn dochter het. en uh, het is, Ja, er wordt gewoon vers gekocht. Punt. Waarom wil je dat zo graag? Dat uh, gezond eten. En, uh, waar, waar komt dat vandaan? Heeft het ook misschien stiekem nou, A, een beetje... is het heel erg lekker. Ik vind lekker eten minstens zo belangrijk als gezond eten. Uh, als het niet lekker is, dan hoeft het voor mij ook niet. Um, ja, en ik ben natuurlijk toch verantwoordelijk ook voor de opvoeding van uh, drie kinderen. Ik wil gewoon dat ze gezond eten en dat ze, um, uh, dat ze dat ook meekrijgen, dat je dat gewoon elke dag doet. Maar buiten dat, ik heb er zelf ook gewoon behoefte aan. Als ik twee dagen pizza en patat gegeten heb, dan voel ik me gewoon een beetje viezig. IJdelheid, speelt dat ook nog een, een rol in bij koken? In de ja. Nee, dat speelt niet zo'n rol. Dat zie je aan mijn keuken. Nou ja, in meer de zin dat je dat je misschien toch ook uh, stiekem denkt van ja, ik, ik eet liever toch maar wat gezonder. Terwijl je uh, misschien nog wel wat, wat romer doorheen zou willen gooien. Maar omdat je toch denkt van ja, ik moet toch een beetje op de lijn denken om de lijn nee, Nou dat heb met rom. Want ik, die brassica die eet ik wel. Room probeer ik te minderen, ook omdat ik het wel een soort sport vind om die dierlijke eiwitten toch minder te doen. Nee, maar, maar toch, toch als je vegetariër bent, dan kun je natuurlijk ook prima vet, vetter eten of dik maken. Ja, dat doen we ook wel hoor. Maar die, die brassica, daar zijn niet zo erg op over goede olijfolie. En ik heb wel hele lekkere sesamolie. Die is ook fantastisch. Ik geloof dat, dat, dat, dat een halve liter meer dan, uh, dan 20 euro kost. Maar het, een paar druppels in je, gere, in je gerecht. En dan heb je echt een wereld van verschil. Dat is echt sterk. Zo ja. lekker. Maakt het ook van salade. Dat is echt fantastisch. Dus nee, dat... Ja, nee. Nou, maar dat heeft niet zozeer met ijdelheid te maken. Maar ja, ik wil gewoon lekker eten. Heb je dat wel eens gehad? Een, een periode in je leven dat je, dat je daar misschien meer mee bezig was? Tenminste, ik kan me bij mezelf wel... Uh, als ik eraan zou moeten denken dat ik uh, heel erg dik zou worden, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Dan zou ja, nou, dat ben ik wel uh, geweest. Met, dan... Drie keer met een zwangerschap. <lacht> <lacht> ik, ik had niet van die beeldige zwangerschappen met zo'n leuk klein buikje van voren. <lacht> Het was gewoon rondom. Maar ik was echt rond, uh, <lacht> rondom helemaal zwanger. En uh, ik kreeg er drie in drie jaar tijd. Uh, en eindigde 15 kilo zwaarder als dat ik ooit begonnen was. <lacht> um, ja, ik heb daar de tijd voor genomen om dat weer een beetje in vorm te krijgen. En... Uh, het is wel iets wat ik in de gaten hou. Maar dat heeft. Volgens mij heeft dat niet zozeer te maken met. of je nou wel of niet een scheutje olie in je eten doet. Maar heeft veel meer te maken met. Uh, uh, hoeveel je eet. Dat je gewoon de porties ja. een beetje in de hand moet houden. Je bent wat je eet. Dat wat schiet het aardig op, hè? Het gaat best wel snel. Ja, het gaat best ja, ja. wel snel, hè? Gewoon een sausje eigenlijk. Ja, ik maak nu een saus. Dus ik heb na die uh, knoflook, en uien en kerry.. heb ik er een uh, blikje tomatenpuree in gedaan. En een zakje kokos. En ik laat dat eventjes een beetje sudderen. Dan doe ik wat zout en peper in. En dan schep je mango chutney. En dan gaan we daar de bloemkool in koken. En nou, dan is het klaar. Dat is het. Dat is het. In het weekend vind ik het wel leuk om een beetje te hobbykoken. En een paar uur ervoor uit te trekken. Of uh, gezellig met vriendinnen of met mijn dochter te koken. Allemaal hartstikke gezellig. Maar door het weet ik uh, heb je natuurlijk toch een behoefte aan, uh, aan dit soort recepten. Tenminste, ik wel. Ook een beetje ongeduld misschien, een beetje ongeduldig. Ja, dat is zeker, ik ben zeker een ongeduldig te typen. Er zeker mee te maken. Kijk, dan gooien we de bloemkool erin. De Moet ik even iets doen? Moet ik misschien eventjes de tafel ik... dekken of zo? Nou, daar kunnen we nog heel even mee wachten, denk ik. Je eet het meestal eigenlijk met het gezin? Uh... Gezin, uh, vrienden, mijn schoonvader eet uh, bijna elke dag mee... Uh... Vriendjes die aankomen waar je mogen altijd mee eten is nou een probleem. Ja, het, het is een hele, hele grote genoeg. tafel. Ja, ik ja, kan, ja. kan echt makkelijk 16 mannen aan als het moet. Hoe zitten jullie dan uh, samen? Wat is, wat is dan een beetje de sfeer aan tafel? Nou, Wij zitten eigenlijk aan een hoek van de tafel als we met z'n vijven zijn. Omdat we, we gaan niet aan het ene eind en het andere eind zitten. <lacht> dus ik nee. maak een kleine hoekje. Maar we zitten wel echt altijd aan tafel te eten. Ik heb echt een bloedje hekel aan om voor de televisie met een bord te zitten of zo. Dat is, uh, nee, nooit. Echt, uh, Wanneer nou, was de laatste keer? is een hele grote uitzondering. Ja, dat weet ik niet eens precies uh, ja. uit mijn hoofd. En mijn dan... oudste zoon mag op zondag, want dat is de enige voetballiever hebben hier in de familie. <laughs> op zondag mag hij met een bord op schoot voor de tv. Dat is dan de uitzondering. Maar voor de rest... Uh... Niemand. Nee. nee, dat doen we niet. En uh, hoe ben jij dan aan tafel? Een beetje in de gaten houden, dat iedereen wil eten... Genoeg eten heeft. Uh, zeker. Eet. En ook een beetje uh, enige tafelmanieren in acht probeert te nemen. <laughs> uh, met mes en vork uh, eten dat soort dingen. Ja, daar let ik wel op. Ja. En wat wordt er dan bij gedronken? Wordt er bij gedronken eigenlijk? Nou, als we wat drinken is het water eigenlijk. Ja. Dus, het uh, niet zoveel. Uh, tenzij in het weekend dat we uitgebreid met vriendentafelen. Dan komt er uiteraard wel een flesje wijn bij. Maar verder is het gewoon veel water. Weinig drank, geen vlees, geen vis. Dat nee, zouden nee, sommige nee. mensen ah, zelfs ah, dus saai he? bestempelen. Het is niet saai hoor. Maar is het nou wel iets waar je vaak nog om moet verdedigen? Nee, ik heb eerder het idee dat heel veel mensen daar wel voor openstaan tegenwoordig. En dat ik juist uh, heel vaak de vraag krijg, uh, krijg voor, voor makkelijke recepten. En dat mensen daarmee uit de voeten kunnen. Uh, ik, ik heb nooit zo gezocht naar die mogelijkheid om kookboeken te gaan schrijven. Dat is een beetje op mijn pad gekomen een paar jaar geleden. En toen die uitgever mijn eigen recepten uit wilde geven. Ja, ik ben natuurlijk helemaal geen kok van origine... en ik heb helemaal geen opleiding. Nee, ik maar doe, dit is eigenlijk het gevoel, ook, helemaal niet, niet het jouw eigen ik... gerecht. Gewoon een beetje een nee, ja, uh, verwerking ervan. A la Antoinette ja. is het. A la Antoinette, ja. ja. Al deze recepten, alle ingrediënten... kun je bij de spar in vier krijgen. <laughs> ja. Dat was de, zo makkelijk Dat is de grote inspiratie van ja. eigenlijk. Nou ja, een soort van... Maar dat, is, dat vind ik toch uh, uh, buitengewoon uh, veel aardiger om mensen te verleiden... dan het heel moeilijk voor ze te maken. Maar ja, dat is toch wel grappig, want je zou toch denken van... tenminste, ik denk dat veel mensen die jou kennen van tv... toch denken, nou, die, die loopt gewoon op de keurige hakjes uh, uh, te trippelen... door de supermarkt in het gooi en uh, gaat naar de natuurwinkel... en haalt uh, culinaire dingen uit de kast. Dat, dat is denk ik wel een beetje het beeld wat mensen misschien wij hebben, niet oh, hier nou, heb op een boerderij. No nee, ik heb eigenlijk nooit moeite gedaan om dat beeld zo te schetsen. <laughs> hoor, als een soort Gooise vrouw door het leven met grote bellen, witte wijn... en uh, <laughs> alleen maar biologische producten. Nee, nou ja, ik, nee, ik geloof heel erg wel in je eigen omgeving... en uh, daar de dingen halen, maar nee, ik, ik ben toch erg van de praktische gewoon. Ja. Oké, okay, ga ik ja. proeven of het klaar is. Mmm, een beetje heet. <laughs> je houdt niet van die doodgekookte... Oh, vreugdelijk, mmm. Volgens mij houden een heleboel mensen niet van bloemkool... omdat moeders altijd de bloemkool net zo lang kookten als de aardappelen. Nou, dat geeft dan echt... Een, dan wordt hij zo bitter. Eeuw. Terwijl bloemkool echt van zichzelf hartstikke lekker is. Maar dat ga ik je nu ja. laten proeven. Oké. Oké. Weet je sportje leeg eten. <laughs> Schep jij dan ook zelf altijd op? Vaak wel. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik wil dat kinderen voldoende eten. Want anders dan scheppen ze weinig op. Maar dan is het even later... Uh, ik heb weer honger, mam. En dan... Uh, er staan ze weer in de keuken voor iets anders. Dus de, de, de hoeveelheden die ze moeten eten van mij... zijn toch wel dusdanig dat hun maag in ieder geval een beetje gevuld is. Zeg maar. En gaat dat dan allemaal wel een beetje met een lach? Of ben je ook wel een beetje een strenge... Stren... Nee, ik kan ook wel een strenge moeder zijn hoor. Ja, dat, dat lijkt me ook. Ik denk dat mensen dat wel van jou denken. Als je ze... Ja, dat okay. weet ik ze zeker. <laughs> Ach, het is hier geen tyrannie of zo, maar het is... Uh... Nou, het ruikt wel heel lekker. Ik proef de bloemkool eigenlijk niet zo heel erg. En die, die zit natuurlijk nee. in die saus verwerkt, ja. ja. dat klopt. Ja. Dat is goed. Nou. Nou, het is een woning. <laughs> ja. En dan zitten jullie hier met z'n allen aan tafel. Wordt er nog wat gezegd eigenlijk voor het eten? Bidden jullie? Ja, we bidden altijd even samen. Ja. En um, ja, daarna barst het los. De ene avond uh, is er een discussie of uh, praten wij ze bij over dingen. Uh, leggen we iets uit? En er zijn ook wel eens van die maaltijden dat de kinderen zo verschrikkelijk melig worden... dat je echt blij bent dat de maaltijd weer voorbij is en dat ze weer op tafel kan sturen. Ja, het is gewoon een gezinsgebeuren, zeg maar. En ook vaak met vrienden? Of is het, komt dat niet zo heel vaak? Heel graf? veel. Ja. ja, heel vaak. Ik ben heel erg geneigd om mensen meteen voor het eten uit te nodigen. Het is... Uh, in Nederland trouwens wel steeds meer. Maar in het buitenland heel gebruikelijk, maar dat heb ik ook. Als zo gauw ik mensen meeneem naar huis, dan moeten ze hier eten. <laughs> ja. Er ja. volgestopt met van alles en nog wat. Ja. Ja, ik vind, ja, delen van voedsel, dat is toch wel een van de eerste dingen van gastvrijheid. En uh, het maakt me ook, bijna al mijn gerechten kan je verwerken inderdaad tot enorme hoeveelheden. Het maakt me niet uit. En uh, ja, vol huis vind ik altijd gezellig. Was dat vroeger thuis ook zo, jouw moeder? Ja, die was ook uh, gastvrij en uh, nodigde gemakkelijk mensen uit. Ja. Wat is nou van vroeger wat je nog herinnert, echt iets wat je at wat, wat je nu nooit meer zou eten? Nou, mijn moeder maakte wel uh, kappesijners met spekjes en uitjes. En pikkelilie erbij. En dan gewoon een vrij simpele komkommer uh, salade erbij. Of met uh, uh, gewone kropsla. En dat vond ik als kind echt heel erg lekker. En dat zou ik nou inderdaad niet meer eten. Door de spekjes? Ja, onder andere ja. door de spekjes. Hoewel ook uh, spek uh, wordt de smaak natuurlijk vooral bepaald door... Uh, zout en de rooksmaak. Het feit dat het gerookt is. Want de spek, als, je, als je het zout en de rooksmaak weg zou halen... dan is het natuurlijk helemaal niet zo vreselijk veel smaak aan spekjes. En ik heb onlangs een, uh, een uh, artikel ontdekt... wat in Amerika in elke supermarkt staat. Maar in Nederland dan weer niet. Maar je kan het via internet gemakkelijk bestellen. En dat heet liquid smoke. Ik ga het eens even laten ruiken. Daarbij wordt... Uh... Even kijken hoor, waar heb ik hem? Even zoeken. Uh, daarbij wordt de rook opgevangen van kamfuren. Je kunt zelfs verschillende smaken hout krijgen. Ja. Die wordt gecondenseerd, opgevangen. En eh, vermengd, de schadelijke stoffen uitgefilterd, vermengd met vocht en dan krijg je dit. Moet je maar eens ruiken. Nou ja. Als je nou tempeh eerst een beetje stoomt... en dan marineert in sojasaus met deze liquid smoke... en je bouwt ze ja. knapperig, heb je spekjes. Maar toch, het zijn niet die spekjes van vroeger van je moeder. Nee, nee, nee. Daarom ben ik ook een beetje huiverig om dat gericht met die, met die, met die kappersijnis te maken. Want dan ben ik toch bang dat het minder lekker is. En dat zou ik toch jammer vinden. Heb je ook nooit meer, uh, sinds je vegetariër bent geworden, gegeten? Nou, logisch niet. Maar ook niet op een, uh, met een vervanging? Nee, nee, nee, op de een of andere manier is het ook... Ja, het hoort echt bij die tijd of zo. ik. Dus... Het is ook niet zo dat je enorm verlangen terug hebt naar dat gerecht. Maar dat was wel iets wat ik als kind gewoon ja. altijd als het altijd, oh, wat heerlijk, kapacijnes met spekjes. En was je moeder ook een beetje een goede kok? Hmm. Wel met eten bezig? Of was het echt standaard de aardappelen, maar, vlees, groenten? Kijk, er is een andere cultuur uh, rond koken ontstaan in Nederland dan dat het in de jaren 70 was. Dat kan je niet ontkennen. Maar mijn moeder was zeker van het uitproberen van nieuwe dingen. Maar er was natuurlijk toen gewoon minder dan nu. Ja. En welke smaken moest je nou echt leren, leren eten? Olijven. Ja. Maar dat was ook in die tijd niet zo gebruikelijk. Ik geloof dat dat kwam zo toen ik een jaar van 16, 17 was. En daar moest ik echt aan wennen. Maar als je het helemaal lekker vindt, dan vind je het ook echt heerlijk. Ik ben dol op olijven, ja. maar uh, ja, daar heb ik echt aan moeten wennen. Maar ik had mezelf ook voorgenomen om eraan te wennen. Dus ik uh, vind het ook wel leuk om jezelf te trainen dingen lekker te vinden. Maar nou heb ik even in jouw koelkast mogen kijken. Nou, een toetje zit er denk ik echt in, hè? Ik ben niet nee, echt van de toetje. Nee, helemaal niet van een toetje. Ik vind, Vla vind ik bijvoorbeeld echt verschrikkelijke uitvinding. Ik vind Vla en koffiemelk zouden eigenlijk allebei verboden moeten worden. Het is echt, wie heeft nou die vieze, dikke, zoete koffiemelk uitgevonden? En fla vind ik ook laffe, zoete, melige narigheid. Helemaal geen toetjes, mensen. Helemaal geen zoete Nee, nee als de dingen. kinderen al een toetje willen omdat ze niet genoeg gegeten hebben... dan eten ze wat yoghurt met muesli of kruisli. Of, uh, nee, uh, wat ze daarin lekker vinden, dat is prima. Of wat vruchten erin, dat mag ook wel. Maar het is gewoon biogarde-yoghurt. Dat vind ik wel weer lekker. Gewoon lekker fris en uh, uh, lichtzurig. Dat is prima. Maar ik vind echt die, die vlazen, uh, flazen. Wow, echt heel, heel erg vies, vind ik dat. Nou, met, uh, een ijsje... Wat is nou de, la de laatste oh, keer ijsje vind vind ik dat je het hebt lekker. gehad? Nee, ijsje vind ik wel lekker, maar... Ja, want als ik in een restaurant zit, dan bestel ik bijna altijd een toetje. Het is misschien juist omdat je het thuis niet doet... maar dan is het vaak met ijs of een lekkere koekjes erbij. Zo, weet je, of Dan kan ik er heel erg van genieten, van een uitgebreid toetje. Maar ik hoef dat niet elke avond na me eten. Maar is nee. het dan meer omdat je dan lekker met je man of met vrienden... ergens anders bent in een andere omgeving en denkt van... ach, nu kan het wel. Ja, dat is echt een traktatie is het dan. Hè? Dat is net zoals taart, als je af en toe een taartje eet, is het heerlijk... Maar als je elke avond na je eten een taartje moet eten... dan gaat de lol er heel snel af. Ja, denk ik. Ja, ja. Veel mensen zijn <lacht> niet erg niet nee, ja, maar dat, dat vind ik echt een misvatting. Zelf als chocola. Chocola is heerlijk bij het feit dat het niet zoveel is. Maar als je veel chocola eet, heb je altijd spijt achteraf. Als je veel fruit eet, heb je zelden spijt achteraf. Weet je, dus en als je dan achteraf een vies gevoel eraan overhoudt... dan word je er ook niet blij van. Maar een klein chocola is heerlijk. Toch dat gezonde. Dus toch, toch ook bij het toetje, heel erg, juist bij het toetje, heel erg bezig met, met je lichaam en ja, maar gezond blijven. Het, het, ik vind anders, uh, het kan gewoon je maaltijd pesten als je achteraf met een overvol gevoel en een hele mond vol zoetigheid. Uh, overblijft. Maar als je het hebt echt over een guilty pleasure, waar iets, iets waarvan je beschaamd over bent, wat ik erg lekker vind, dan heb je het over paprika chips. Oh, over, over dit? Je hebt het meegenomen. Wat ja. ja. erg. Ik denk je hebt het vast niet in huis. Nee. <laughs> Uit, uh... nou, ik koop het meestal niet, omdat ik inderdaad het, uh, de, uh, de roep van de paprika chips slecht kan weerstaan. Ja. So. ja. <laughs> Even kijken, hoor, of die roep. Van, uh, <laughs> oh. Heb je echt het uh, geluk dat ik nu een lekker bordje eten voor me heb en niet uh, de tijdstip is uh, van tien uur s avonds uh, dat ik er nu aan. Uh... Nee, maar ik vind het akelig van paprika chips is als je er eenmaal aan begint. Dan kan je er niet mee ophouden. maar eens En ik vind het eigenlijk ook zo smerig lekker. Het heeft iets smerigs. Het is namelijk echt net te zout. Het is net te scherp. Het is net te vet. Dus het is inderdaad typisch het soort eten... waarvan je denkt, van, je moet het eigenlijk helemaal niet lekker vinden. Maar ondertussen, het is het niet te weerstaan. Wanneer, wanneer had je het voor het eerst? Weet je dat nog... Oh, dat zou ongetwijfeld ergens in de jaren zeventig als kind geweest zijn... met een schaaltje op de bank naar de Mounties kijken of zo. Zo iets zou dat geweest zijn. Ze zijn altijd ja. gebleven. Dus. Ze zijn altijd gebleven, ja. Dus wat dat betreft, goed op, paprika chips, daar kan weinig tegenop. Eentje voor de, ja. voor de smaak dan maar? Nou, ja. omdat je aandringt zal ik er eentje doen. Maar ik heb het nou echt toevallig niet heel erg veel zin in. Maar inderdaad, als je dit s'avonds om tien uur uh, uh, naast me zet... bij een uh, glaasje drinken of een glaasje wijn... Ja, dan, uh, dan ga ik overstag. Gaat, gaat die leeg? Nou, ik zal maar proberen. Ik wil er een heel klein bodempje in blijven zitten, maar niet zoveel. Een beetje gênant eigenlijk. Maar. Ja, ik wou ik kon zeggen dat ik heel erg dol was op hele donkere chocola. En dat dat mijn guilty pleasure was, dat had ik nog een beetje sophisticated gevonden. die echt die akelig goedkope nare paprika Nou, ja, het is toch wel uh... te Het is gewoon te eenduidige smaak. Maar ja. Uit schaamte eet je het liever alleen misschien? Of is het ook Ja, wel dat is wel het prettigste, vind ik, met dit soort dingen. Ja. je hoeft niet de hele familie toe te kijken hoe, <laughs> ik, hoe ik dan naar binnen sla. En wat, wat ja. voor momenten heb je dan dat je er, dat je er wel echt naar, naar grijpt? Is het dan eerder in het weekend? Of kan het ook gewoon op een dag zijn dat je een beetje een baaldag hebt gehad op werk? Of... Nou, nee, ik ben niet zo'n troosteter. Dat, dat zal meevallen. Nee, dan. dan um... Nou, ik denk dat de laatste keer dat ik het gegeten heb... dat, het, dat ik onderweg in de auto zat... en dat, ik, uh, dat het precies tijdens uh, etenstijd was... en dat ik me realiseerde dat ik pas half negen thuis zou zijn... en dat ik in een hopeloze file stond... en dat ik dan bij een, uh, bij een pompstation dan maar uh, een, een zaakje... en dan neem ik dan wel een zakje paprika chips <lacht> dat, dat helemaal opgaat in plaats van de maaltijd, weet je. Dan oh, dat is een dan valt het nog mee. Ja, iets groter dan de hele kleintjes dan weer. Maar uh, dat, denk ik, nou, dat, dat is dan nog een beetje te verantwoorden. Hoe groot is dat, uh, dat schuldgevoel uh, dan daarna? Nou, ik zal er niet slecht van slapen hoor. Zo ergens ook <laughs> weer niet. Dan, dan ren ik de volgende dag weer een extra rondje. En dan is het wel weer goed. Maar geniet je er wel van ook? Want dat is natuurlijk ook een guilty pleasure. Dan ja, moet maar je dat eigenlijk... vind ik het akelige met chips. Is dat je er van de eerste paar ongelooflijk geniet. En, dat het van, en, en, en dan na hapje nummer 10 of zo, is het eigenlijk helemaal geen genieten meer. Wat is het toch? Dan wordt het ja. langmatig of zo, hè? Nee. En waarom kun je dat dan niet wegleggen? Dat's... Ja, ik weet het ook niet. Je bent wat je eet. Ik denk dat het waar is dat wij hier, uh, en ik zelf ook... dat we gewoon heel bewust met eten omgaan. Dat we geïnteresseerd zijn in eten. Ook in nieuwe voedingsmiddelen. Het moet wel oprecht zijn, het moet kloppen. En uh, dat we het leuk vinden om een beetje te experimenteren. En dat we eten wel heel erg belangrijk vinden. Dat, uh, dat we lekker willen eten, maar dat het ook gewoon goed moet zijn. Dat het goed voor je lichaam moet zijn. Ik hoorde laatst een hele aardige vergelijking van iemand. Uh, dat was uiteraard een man, want mannen en auto's, dat is, dat is een bijzondere snaar. Maar hij zei, stel je voor dat je maar één keer in je leven een auto krijgt. Een hele mooie auto. Maar daar zou je de rest van je leven mee moeten doen. Hoe zou je die auto dan behandelen? Wat voor benzine zou je erin gooien? Wat, hoe, zou je, hoe zou je met die auto omgaan? Als je nooit meer kon... Kon wijzigen. Nou, de meeste mannen weten dan precies hoe ze hun auto zouden behandelen. Je lichaam is die auto. Je hebt er maar één voor de rest van je leven. Dat betekent gewoon dat je heel verstandig mee om moet gaan. Met name ook met wat je erin stopt. Want dat maakt en dat onderhoudt je lichaam. Je bent wat je eet. Dat was een programma-idee van Simone Wijnands. Als u een mening heeft over dat programma... kunt u oordeel geven via radiolab.nl in het luisteraarspanel. Of laat het weten via de mail radiolab.radio1.nl. Naast mij zit nog steeds presentatrice van BNR Nieuwsradio... Frederik de Jong en ook aangeschoven uh, inmiddels is de maakster van Je bent wat je eet. Simone Wijnands. Dus Frederik, lekker format dit? Nou, ik, ik, de, de spanning steeg wel. Ik dacht, wanneer gaat hij komen? Die er zat. Ik voelde, ik weet niet of jij dat ook had... maar ik voelde een enorme spanning tussen jullie twee. Tussen Antoinette en Simone. Maar de grote de Big Bang is uitgebleven. Um, wat, wat had die ja, Big Bang moeten zijn? ik ben nog een beetje zijn? in verwarring. Nou, je bent wat je eet. Uh, ik heb wel inderdaad tussen de regels door meegekregen hoe zij is. Volgens mij een echt een enorme control freak. Ja. Ik heb nu echt zin om helemaal te bezatten... en te, <laughs> te gaan roken en allemaal dingen te doen. Mijn hemel zeg, wat een controle... Dus ik heb haar wel een beetje leren kennen. Maar als format, ja, ik heb sowieso, nou, dat is misschien flauw, maar ik ben een beetje BN'er moe. Dan denk ik, ja, weer zo'n BN'er. En, uh, en ik moet eerlijk zeggen, uh, ik weet wel iets van er, Maar ik heb het idee, Simone, dat jij een beetje om, om haar pannetje heen danste. Dat je niet echt even dat mes uh, op tafel hebt gelegd. Ja. Nou, ik denk dat de, de tone of voice van dit programma... hoeft ook niet te zijn dat je iemand echt uh, op tafel neergooit... en, uh, en heel kritisch ondervraagt nee. en, en, uh, en mes zijn lijf steekt. Dat is ook niet, denk ik, de feel die het programma moet hebben. Ik denk dat het juist mooi is dat je op een, uh, een, uh, nou, een prettige uh, manier... op een tijdstip als dit of op een zondagavond... dat je iemand dan... Juist tussen de regels door uh, leert kennen. En uh, nou ja, hoort uh, ja, dat zij een controlfreak is. En dat ze heel erg bezig is met haar lichaam. En dan vind ik dat ik dat niet per se nog hoef te benadrukken. Ik, ja, het is wel, en Zij is natuurlijk ook wel echt een, een, pittige, een pittige vrouw. En ik denk dat dat uit alles ook wel blijkt in het, uh, in het nou, gesprek. Nou, ik vond het inderdaad wel goed dat je dan niet inderdaad letterlijk zegt... jij bent wel een controlfreak. Want dat ja, hoor je als luisteraar ook wel. Maar ze zegt toch wel interessante dingen. Ze zegt nou, het is hier echt geen tirannie. Toen dacht ik, oh nee, dus wel ja. En, en je vroeg, vond ik goed, um, hoe is de sfeer aan tafel? Hoe ben jij dan? Maar daar ging je niet op door. Toen dacht ik, oh, nou wordt het spannend, want ik zie ze daar al zitten. Doodsbang zijn ze <laughs> natuurlijk van mijn moeder. Met, met een en die man, ja. later, die man, die zal denk ik ook wel een beetje ja. bang voor er zijn, neem ik aan. En daar wilde ik wel meer van weten. Ja, Simone, waarom ja. heb je gekozen voor de keuken? Eigenlijk hoe, hoe ben je op het idee gekomen? Nou, ik, het lijkt mij. Ik vind het een, interessant, uh, een interessante relatie die mensen hebben met, uh, met eten. En ik denk dat, dat je daar ook nog weinig van hoort. En dat het juist iets is waar je. Nou, je kunt er gewoon eindeloos over doorpraten. En uh, iedereen heeft er wel wat mee. Kijk, zij heeft er best wel veel mee. Dat, dat blijkt ook wel. eens is vegetariër heel erg bewust bezig met haar eten. En uh, heeft zelfs een, een kookboek, uh, kookboek uitgebracht. Waar heb ik dat niet heel erg bewust naar voren willen laten komen. Omdat ik dat niet per se relevant vond. Maar dit programma zou ook heel goed kunnen met iemand. Uh, die elke dag een magnetronmaaltijd haalt bij de Albert Heijn dat lijkt me namelijk ook heel interessant omdat je omdat dat ook heel veel zegt over iemand het gaat niet om het culinaire plaatje zeg ja. maar Nee, het gaat om, nee. om hoe en, en ja. hè, hoe iemand ja. het bereikt. En het ja, en is wel dat het, uh, het levert leuke geluiden op. Dat is, ja, het is ja, wel ja, radio, ja. wel o, echt radio. Ja, ja, nou, ja, maar had. ik denk ook dat kijk als je, het gaat om een gast die, uh, nou, die misschien wel een heel ander soort band dan zij heeft met, met eten, dan zou het zelfs ook nog ja. van een andere locatie af kunnen komen, kan ja. me voorstellen. Maar ik denk in de meeste gevallen dat de mensen toch is de keuken wel het meest voor de hand uh, liggende en en juist ja, ik, ik vind het heel prettig om uh, om naar te luisteren. Ik vind het heel interessant, heel boeiend. Ja, Frederik, wil je dit nog meer horen op Radio 1? Ik zou het jullie toch niet aanraden om dit uh, ja, hooguit misschien een keer rond etenstijd. Dan ja, nou of ja, Als je zelf op. aan het koken ja. bent zou het zondagavond. Nog, ja, nou ja, ik weet het niet. Ik vond het wel, uh, ik weet dat het niet allemaal snel en kort moet zijn. Maar hoe lang duurde dit nou? Het was 28 minuten. Ja, dat is wel heel lang. Heb je dat ook bewust gedaan? Want ik geloof dat je mocht kiezen hè, hoe lang uh, je productie zou zijn. Ja. ja, nou ja, kijk, ik denk dat de radiolab is natuurlijk het mooie is dat, dat je ideeën kan uitwerken okay. voor een eerste keer kan maken. En uh, we kunnen natuurlijk altijd nog. Uh, ik moet je even onderbreken. Want we moeten echt ver. anders komen in probleem met alle andere inzendingen. Dank je wel, Simone, het. voor je komst. U luistert naar het Radiolab met van de, de Zwart. Misschien heb je zelf al getwitterd over mij of over de mensen in dit programma. maar uh, weten de programmamakers wel hoe er over hen wordt gedacht? Art Rooijakkers gaat in gesprek over tweets, posts en blogs. U luistert naar het Radiolab. Wat vinden ze eigenlijk van me? Ouderwets interviewen op een nieuwe manier. Art Royakkers ondervraagt BN'ers aan de hand van tweets, blogs en Facebookberichten. Beroep? Volksvertegenwoordiger. Twitternaam? A. Pechtels. Hoeveel Twittervolgers? Mm, ruim Ruime 90.000. Hoeveel vrienden op hives? Goeie 10.000. Hoeveel likes op Facebook? Enkele tientallen. Hoeveel connections op LinkedIn? Geen idee. Een eigen site? Eigen site, uh, uh, Pechtold.nl en pechtold.nl. Digibet of social media Dat uh, tussenin. want op sommige onderdelen weet ik helemaal niets van... maar op Twitter word ik wel steeds uh, uh, gehaider. Gehaider. Goed, we hebben een beeld. Goedenavond, luisteraars. D66-leider Alexander Pechtold is vanavond de gast... of het slachtoffer, zo u wilt. Een van de meest actieve politici op het internet, met name op Twitter. Bent u daar trouwens een u of een jij? Uh, ja, meestal wordt je aangesproken. En dat is eigenlijk 90% van de gevallen in de jij-vorm. Dus vanavond een jij of een u? Een jij. Een jij. Voordat ik mijn vragen op je afvuur, eerst een fysieke retweet. Alsjeblieft, kunt ah. u eens beschrijven wat dit is? Dit zijn de superdieren. Nou hoop ik alleen dat nummer 134 uh, er wel tussen zit. En anders zit hij vandaag bij de post. Ja. Nee. Maar dat roepen mijn kinderen dan ook gelijk als ze dat zakje open ja. hebben. Wat u dat... maakt op dit moment de plaatjes open. En elk um, envelopje zit er een hij stuk Hij zit ertussen. Hij zit ertussen. De opossum. De opossum. Want daar was u nou op zoek. Ja. Ja. Nee, Ongelooflijk. Ik ik, ja, de kinderen wilden graag uh, het laatste plaatje. En toen zei ik, weet je wat, papa probeert het even op internet. Via Twitter. Ja. Want en ik, dat heb ik geweten. Ik lees de tweet even voor. Pechtold gezocht. Laatste kaartje, hashtag superdieren, hashtag AH nummer 113, opasum50. 50. Ja. Vertel eens, hoe, hoe loopt dat? Nou ja, een, een dag gezellig met de kinderen en dat ene kaartje ontbrak nog. En dan kan je tientallen van die zakjes opentrekken. Of je kan via de nieuwe social media uh, vragen, heeft iemand uh, dat ding nog dubbel? Ja. Met 90.000 volgers krijg je er dan... Tientallen tegelijk, aangeboden. <laughs> Over dat twitteren, want u bent een actieve twitteraar. 90.000, ruim 90.000 volgers. Hoe zit dat nu als politicus? Wil, wil je graag twitteren? Wil je jezelf zo blootstellen? Of doe je dat dan omdat anderen het goed vinden... of dat het goed is voor je imago? Ik begon met twitter toen het net opkwam. Toen ben ik er een tijdje weer mee gestopt... omdat ik dacht, ja, 140 tekens is veel te weinig... en, en, en ja, allemaal gewoon alles wat je direct in je opkomt... nou maar direct op internet zetten, dat is het ook weer niet. Maar... Na exact een jaar ben ik weer begonnen omdat ik dacht... Uh ik mis iets, een communicatiemiddel wat bij deze tijd past... en wat eigenlijk kansen creëert. En vanaf dat moment ben ik het heel actief aan het doen. Ja. En dat heel actief, met ook heel veel volgers. Bijna meer volgers dan, dan stemmen, zou je heel flauw kunnen zeggen. Ruim 90.000 Het is volgers. in ieder geval wel, als ze allemaal zouden stemmen, is het wel een zetel. Ja. Het zijn er nog 10.000 minder dat wil, dan Wilders, dan, uh, dat dan weer wel. Maar ja, toch... maar die, die, die misbruikt het medium, want die zendt alleen maar. Nou doet hij dat in de Tweede Kamer ook. Maar ja. ik vind, je moet ook wel enige interactie. Oh, er zijn ook al Twitter-etiketten, je moet ook ontvangen blijven. Maar Vertel ja. eens nou over de opvallende reacties die u op uw account uh, binnenkrijgt. Uh, soms is het uh, regelrecht geld kanonade, soms is het uh, hartstikke betrokken, soms is het een hele concrete vraag. Uh, ik ga je herinneren van gisteren: hoeveel senatoren hebben jullie in de eerste kamer? Nou, dat zegt u 95? vijf. vijf. Ja. Nou, levert dat, want er komt dus kritiek binnen, vuilspuierij, complimenten, levert dat nog zelf inzichten op die u anders niet had, die jij anders niet had gehad. Waar je voor moet oppassen is dat je datgene wat bijvoorbeeld op Twitter gebeurt... dat je direct denkt, zo denkt Nederland. Twitter is vaak ook persoonlijk. Het gaat ook vaak over, over jou als persoon. Ja. Als Kamerlid, als volksvertegenwoordiger. Wat levert dat op? Wat heb je eraan? Dat, dat zaken veel concreter zijn. Uh, 140 tekens, dat is weinig uh, komma's, dat is uh, geregeld zonder nuance. Een mening, zowel die ik uh, ventileer uh, als die ik naar terugkrijg. En voor mij als politicus, voor een actueel thema, om dan gelijk even te voelen, hoe denken mensen hierover? Dat is. Uh ja, in deze tijd broodnodig. Laten we één tweet die aan, aan jou gericht is. Van een van de 90.000 followers, maar liefst. Laten we één tweet uh, citeren van W. Van Duin, 27 juni. Hashtag pechtold is geen liberaal, maar een nihilist eerste klasse. Een liberaal strijdt voor de vrijheid. Daaraan doet Alexander niet mee. Nou ja, inhoudelijk laten we deze tweet maar even links liggen. De kritiek is duidelijk. U bent het er niet mee eens. Ga ik vanuit. Dus dat is ook duidelijker. Maar interessanter is, hoe ga je nou om met dit soort negatieve reacties... die elke dag gespuit worden in blogs, op Twitter, op Facebook, op Hives? Le lees je het überhaupt? Ik lees het. Uh, ik, ik blok nooit iemand, want dat kan op Twitter. Mm -hmm. uh, collega's van mij do doen dat wel. Ik heb zelfs wel eens iemand gehad die smeekte. Uh, Hoe ver moet ik je beledigen voordat je me blokt? Hoe ook. ver ging hij? Uh, toen dat heb ik teruggetwitterd. Dat doe ik niet. Ik laat het aan jouw beschaving over. Wat je, wat je de wereld in zendt. Uh, een enkele keer wat ik wel eens doe. Is iemand die echt vilein is of, of beledigend... dat ik het wel eens retweet aan al mijn volgers. Ja, en dan zet je iemand meer zelf te kijken. En uh, dan hoef ik er helemaal niets aan toe te voegen. Noem eens zo'n retweet. Kun je een voorbeeld geven? Uh, een, een, een, een, een, een jongen die mij... waarschijnlijk van behoorlijk christelijke huizen... die mij op zondagavond... wat bijzonder is op de zondag dan... twitterde. Uh, zo, vandaag nog naar de koopzondag geweest... of misschien een abortus of euthanasie bijgewoond... Nou, dat vond ik redelijk grof. Ik dacht, nou, laat ik deze nou eens even retweeten. Ja. Wat ik ook wel eens doe, is iemand opbellen. Want als je. Uh, opbellen? Ja. Zeg ik hallo, uh, ik, ik las dat en dat. Uh, misschien dat 140 tekens te weinig is, zowel van jouw kant als van mijn kant. Ja. Zullen we het er eens over hebben? En wat, wat gebeurt er dan meestal? Ik kan me voorstellen nou, dat mensen nou, nogal verbaasd zijn. Ja, meestal zijn ze eerst verbaasd en daarna. Uh, merk je dat, dat, wat mij zelf ook wel eens is overkomen... dat je te snel op cent drukt. Zeker s'avonds laat, ja. hè? dan uh, gaan mensen nog wel eens los. Vroeger was natuurlijk de, de drempel om een politicus van feedback te voorzien veel groter. Je moest naar een partijbijeenkomst, je moest de moeite nemen een brief te schrijven. En nu kom je met één tweet, kom je zo binnen op de smartphone... of op de iPhone in ieder geval, zie ik liggen daar op de desk, van een, van een politicus. Hoe beïnvloedt dat nou uh, jou, jouw vak? Het hoort helemaal bij deze tijd. Ik, ik zou niet weten uh, hoe het niet beïnvloedt. Natuurlijk beïnvloedt het. Uh, uh, je krijgt er inspiratie door. Soms krijg je het gevoel, uh, uh, ik zit ergens mee fout of juist goed. Uh, maar het hoort echt helemaal bij deze tijd. Voor jou als, als politicus, kijk je nou meer uit met wat je zegt? Want er valt niet aan te ontkomen. Het komt maar binnen op die smartphone. Ik kan me voorstellen dat je beter gaat nadenken over wat je zegt. Of dat je misschien wel minder vrij uitspreekt. Nee, dat niet. Maar voordat ik op, op, op, op, op verzenden druk... denk ik nog wel even na van... Uh, niet alleen zit er geen spelfout in bijvoorbeeld. Dat was een keer dat de VVD uh, twitterde van Pechtold... hoe vaak is het nou niet verteld? Er wordt niet bezuinigd op onderwijs. En bezuinigd was toen met een T. Nou, die, heb ik ook met heel, die kwam van de officiële vvd site Die heb ik ook met heel veel plezier geretweet. Uh, was ook drie dagen voor de verkiezingen. Um, dus... Maar je denkt nee, je goed je na denkt voordat wel even je twittert? Na. Je denkt wel even na, ja. ja dat ja. kan ik me voorstellen. Ook over, als het over het dierenplaatje gaat van Albert Heijn. Ja, heb ik even over nagedacht. Uh, hoe groot is de kans dat iedereen dit idioot vindt? En toen dacht ik, uh, op maakt op zich. Dit, is, dit maakt me toch niet. Nee, nou. waarom niet? Het kan een andere kant op gaan. We hebben voorbeelden gezien van politici die bedreigd werden. Ook via Twitter. Ja. Dat gebeurt bij Femke Halsema, bij Geert Wilders. Vorige week zijn er twitteraars veroordeeld... na aanleiding van dreigtweets naar de schietpartij in Al van de Rijn. Heb je dat zelf meegemaakt? Ja. Hoe werkt dat? Hetzelfde als bij de anderen. Vertel eens. Ja, dan, dan wordt er aangifte gedaan. En uh, ik merk dat, want in het geval van Halsema... was het ook aan Cohen en mij gericht. Mm -hmm. uh, ik was wel blij dat, dat, het, dat de veroordeling stevig was. Ik geloof 17 dagen onvoorwaardelijk en nog 40 uur taakstraf. N omdat het ook zet dat die nieuwe media uh, serieus te nemen vallen. Ja. In, in, in alle opzichten serieus. Je kan dus, vind ik, je niet verschuilen achter het is maar Twitter. Maar toch, hè, daarover, hoe, hoe vaak gebeurt dat? Wat moet ik me voorstellen? Is dat één keer per week, per maand? Nou, echt, echt bedreigend, uh, nauwelijks. Ja, dat komt een keer voor. Uh, en, en Eén keer per maand? Je Weet ik het niet, uh, hou ik niet bij. En, en, en, en hoe, op, vaak, hoe vaak heb je aangifte gedaan? Bijvoorbeeld, uh, dat weet ik niet. Nee, daar, daar, daar hoef ik ook nee, daar, daar Praat ik ook wat minder over, omdat <laughs> dat levert alleen maar weer nieuw gezeur op. Is maar het zo, het, want dit komt, dit is uh, in nee, de uitzending. Komt, dan komt. zijn er mensen thuis ja. die denken: laat ik Alexander Pecht tot nu maar gaan bedrijven. Ja, la, uh, laat ze gewaarschuwd zijn, want dat wordt uh, nog door Alexander Pecht tot nog de anderen uh, niet alleen op prijs gesteld, maar ook. Uh, dat wordt gelukkig ook door de rechter uiteindelijk niet op prijs gesteld. Als is het, het schrikken overigens... als het gebeurt? Of is het, neem je het toch minder serieus? Omdat er 90% er is. is volstrekt onschuldig. Kijk, als iemand zegt dat, dat, dat, die, dat die me, weet ik van wat... Uh, laat ik nou geen woord gebruiken, maar uh, vindt... ja, dat mag. Ja, ook. Ja, dat mag. Uh, en, en dat, dat maar een klootzak ik die kapot gaat schieten, dat mag we niet. Uh, dat, dat vinden we in dit land dat dat niet hoort. Maar is dit allemaal, het contact via nieuwe media met kiezers... is dat eigenlijk en nu heel eerlijk zijn, niet een doekje voor het bloeden... een soort bot voor de hond, de schijn van inspraak voor de kiezer... die zo de illusie heeft gehoord te worden... zonder dat u zich er eigenlijk iets van aan hoeft te trekken. Nee, tegenovergestelde. Ik, ik heb zelfs het gevoel dat waar mijn voorgangers... Eh, vanaf 1966 bezig waren om de officiële manieren te zoeken... om kiezers meer aan het woord te laten... via referendum, via gekozen burgemeester... via noem maar al die voorstellen die de afgelopen 40 jaar gedaan zijn. Dat dat, ja, door, mede door tegenwerking van anderen, allemaal niet gelukt is. Maar dat dit wel een enorme kans geeft aan, aan iedereen... om één op één met politici te kunnen discussiëren. Twitter als nieuwe kroonjuweel van D66. Als kroonjuweel van de democratie. Ja. Op, op allerlei webblogs wordt driftig over jou, de partij gediscussieerd. Ook op populaire blogs, zoals geen stijl, maar ook dieper in de krochten van het internet. Zoals nu citeren we op doldrieste blogger onder de kop rotte vis. Alexander de Verontwaardigde, zo noemt Afshin Elian d 66-voorganger Alexander Pechtold in zijn laatste column. Als een ervaren visboer fileert Afshin deze moraalridder op een heldere wijze tot op het bot, of tot op de graad, wat u wilt. Een mooi filetje is het niet geworden. Eerder een visstuk van de Aldi. Een dikke laag paneermeel met maar weinig vis als vulling. Vervolgens wordt daar fel over gediscussieerd. Anoniem, onder schuilnaam. Dus zelfs in de diepste spelonken van het internet... voelen mensen de aandrang kritiek te uiten. Anoniem eh, ja. of niet anoniem. Het gaat niet al te zachtzinnig. Kom je dit zelf überhaupt tegen? Tuurlijk. Ja, als je, als, je, als je wel eens googelt... en dat is heel verstandig in de politiek... op je eigen naam en kijkt van wat, wat gebeurt er allemaal. Dat zijn zwakke momenten in het bestaan van een politicus. Een vrijdagavond, een lange week gehad... en dan googel je nee, dan, je eigen dan, dan, naam? Nee, dan doe je dat niet. Nee, dan doe je dat niet. nee. Maar ach, bij, bij dit soort dingen geldt ook... aan sommige tegenliggers herkent men de juiste weg. Ja. <lacht> maar raakt dit überhaupt nog? Dit soort reacties? In de Politiek is het verstandig om twee dingen te hebben: een olifantengeheugen ja. en een olifantenhuid. Je moet er tegen kunnen. Het feit dat het zoveel makkelijker is geworden om je, je mening te uiten. en het feit dat de politici met die mening bestood kunnen worden. bijvoorbeeld via Twitter. Dat je zoveel gelijkgezinden kunt vinden in fora. De theorie zou kunnen zijn dat dat het populisme in de politiek vergroot omdat mensen nou eenmaal meer invloed hebben op het doen en laten van politici. Ik zou het willen omdraaien. Het, het, het geeft ook de kans aan de politici. En het geeft eigenlijk de opdracht aan de politici... om eigen tijd te communiceren. en, uh, eigen en Je tijds... ziet het aan Wilders, wat, wat, u zegt, uh, wat je zegt. Hij zendt alleen maar via Twitter, ontvangt niet. Uh, maar toch is hij uh, nou, op Twitter, maar ook in de Kamer, mateloos populair. Ja. Ja, hangt dat niet met elkaar samen. Het feit dat je je nu op Telegraaf, uh, daar, als je daar onder de berichten kijkt... er zijn allerlei gelijkgezinnen die elkaar vinden bij berichten... als het over asielzoekers gaat. Ja. Geen stijl, allerlei mensen die... Maar het die, is toch prachtig? Het is je toch voelt prachtig. je niet meer alleen, waardoor nee. het populisme... je hoeft je niet meer schaam, te schamen voor je mening... omdat er nou eenmaal meer mensen zijn ja. die zo denken. Nou, dat is, dat is toch prima? Vroeger moest dat met uh, een halve fles jenever uh, achter je kiezen... in het buurtcafé, en nu kan het gewoon uh, thuis. Uh, uh, misschien nog steeds met die halve liter jenever achter je kiezen. Weet ik het. Uh, nee, maar laat, ik, ik vind het geen probleem, mits het binnen zekere grenzen blijft... en die grenzen vind ik vooral bepaal je met elkaar, dat er discussie is. En ik, ik vind het wel mooi dat over veel actuele zaken mensen een mening hebben. Want het begint bij een mening vormen. De volgende stap is, daar zelf ook verantwoordelijkheid toe voelen. Een eigen mening daarover, ja, verdedigen. Dat is, voor een democratie vind ik dat Prima. En dat sommigen het gebruiken, dat een enkeling het misbruikt... dat vind ik de prijs die het waard is. Gesproken als een ware democraat. Ja. Uh, het lijkt alsof op internet de onderbuik meer spreekt dan het hoofd soms. Nee. Zou je dat kunnen zeggen? Nee, ja, op sommige sites. En, de, en dan moet je het ook nog met een knipoog zien. Dat is een uh, positieve... <laughs> ja, ja, ik, ik ben politiek. positief. Ja. Ja, Laten we ook positief eindigen. Als tegenwicht aan alle kritiek uit het riool die het internet ook kan zijn... Een positieve reactie op Twitter... van de 17-jarige wereldverbeteraar Lavi de Mirte. Het Femke. Smelt jij ook nog steeds van apenstaatje Apechtold? Ik wel. Oh. En dan staat er een smiley achter. Ja. Een 17-jarige wereldverbeteraar. En die geeft complimenten. Ja, maar die smiley erachter... een ervaren twitteraar... zou toch enig achterdocht bij die smiley hebben. Ja? Ja, zeker. Vertel. Zeker. Ja, ja, ja, omdat je nooit zeker weet of... of... Of, je, of ze het wel menen. Huh? Nou, ja. het is geen knipoog, het is een smiley, een dubbele smiley, het is een, smiley ja. een verliefde smiley, zo interpreteer ik het. Ja, ja, ja, dat zou mijn dochter kunnen zijn. Nee, daar, daar uh... Gaat er een telefoontje naar de 17-jarige Lavie de Nee, was ik het. Deze heb ik gemist, maar anders was er zeker een smiley teruggegaan. <lacht> laatste vraag: stel morgen houdt het internet op, en u weet dat, je weet dat. Morgen het einde. Wat wordt de laatste tweet aan al die followers? Hoe zorgen we dat er het nieuw internet komt? Okay. Want ja, uiteindelijk, democratie eh, bestaat toch dat mensen hun mening mogen geven. En dat je dat zo individueel kan, vind ik echt een verworvenheid van deze okay. tijd. Dank u wel meneer Pechtold. Voor degenen die luisteren, tweets met reacties en feedback op dit programma zijn van harte welkom bij mij. Ed Art Royakkers. Voor tweets met frustratie of scheldpartijen kun je terecht bij Ed A. Pechtelt. Ja, eh, maar dan wel ook volgen. Een uh, mooie avond nog, dank u wel. Wat vinden ze eigenlijk van me? Een programma-idee van Art Royakkers van de AFRO. En wat vindt presentatrice van BNR Nieuwsradio... Frederik de Jong van dit programma-idee? Nou, dat horen we het komend uur, na het nieuws van 8 uur. En dan komen er nog drie nieuwe programma-ideeën voorbij. Zoals serieuze kindervragen leren ons meer over de wereld. De week op Radio 1, vlot samengevat in een kwartier... en de doden herdacht op vier manieren. Nou, Ik zou zeggen, blijf luisteren en oordeel mee via radiolab.nl. Tot zometeen.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 Sterk met elkaar zijn. Bas Eenhoorn over hoe hij de schietpartij in Alfa aan de Rijn heeft ervaren. en waarom het burgemeesterschap zo mooi is. Met recht van spreken in twee dingen. Maandag tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Winesburg, Ohio, van Sherwood Anderson. Uw vaste boekverkoper weet er meer van. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordstreamJazz.com. Dit is Radio 1.